Maar president Obama heeft vlak voor de government shutdown nog een wet getekend die PR Military heet. Volgens minister Hegel van Defensie kunnen burgermedewerkers die onmisbaar zijn voor militairen in actie daardoor weer aan het werk. De leiding van het Pentagon moet dit weekend bepalen wie er precies onmisbaar zijn. Bij bomaanslagen in Irak zijn gisteren zeker 64 mensen om het leven gekomen. Een van de aanslagen was op een café in de stad Balad... waar een maand geleden ook al een bom afging. Er vielen nu 12 doden. In Baghdad vielen de meeste slachtoffers. Daar waren pelgrims Pelgrimse doelwit. 42 mensen kwamen om. Aanslagen zijn door niemand opgeëist... maar bijna iedereen gaat ervan uit dat Al-Qaeda erachter zit. Dan nog het weer, vannacht droog, er kan nevel of mist ontstaan... die s blijft hangen. Overdag breekt af en toe de zon door, het wordt de graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN start. Donderstein. Goedemorgen. Goedenacht. Zo gek uh, een gekke stap hè. Van nachtbrakers ja. naar, naar start. Je, je, je, je bent net een uh, nachtbraker, daar heb je helemaal geluisterd. Dan ben je de hele nacht van wakker gebleven en dan start je dag al. Dus dan moet je eigenlijk ook wakker blijven tot zeven uur. <grijg> nu kan je niet meer gaan slapen eigenlijk. Nee, precies. Nee. Dus als, als ik net nacht tegen je heb gezegd... en het is voor jou ook nog nacht, zorg dan ook even dat het goedemorgen wordt. Lekker Morgen. tot we zeven uur blijven zitten. Um, je hoort ze steeds vaker op de radio. Die reclamespotjes die je uitnodigen om vreemd te gaan. Een voorbeeld daarvan is die van Second Love. Dat is een uh, site waar mensen die willen vreemd gaan elkaar kunnen vinden. Nou, de SGP vindt dat die spotjes een waarschuwing moeten krijgen. Namelijk dat vreemdgaan ook nadelen heeft. Als het aan SGP-leider Kees van der Staaij ligt, moeten die ongeveer zo gaan klinken. Ja, dat, dat was even de verkeerde. Op secondlove.nl heb ik eindelijk iemand gevonden die naar mij luistert. Let op. Vreemdgaan dupeert kinderen. Ik denk, hè, het is uh, toch... Uh, Radio 1, doe even uh, de, de, de tune uh, van, uh, van Radio 1 ervoor. Let op, vreemdgaan is dus slecht voor kinderen. Ja, want dan, hè, die, zijn dan, uh, de, die worden er dan de dupe van. Maar het grappige is, door al die media-aandacht... die de SGP aan die site heeft uh, besteed het afgelopen jaar... Uh, zijn er dus veel meer aanmeldingen gekomen bij Second Love. En dan vraag ik me af, ja, hoort vreemdgaan er tegenwoordig dan bij? Maar ja als ik naar mezelf kijk, uh, in, in mijn relaties ben ik nog nooit vreemd gegaan. Hij ook niet. Ja, het is... Maar, maar volgens mij zijn we vrij uniek daarin wel, hoor. Als ik vrienden om hoor. Ja, ik heb hetzelfde eigenlijk. Dan, dan, dan hoort het er een beetje bij. Dan is het van... Oh, mama, mama, hè. Ja, ja. Ik vind dat, dat niet kunnen, hoor. Maar het, het is gewoon, je hebt verkeering of je hebt geen verkeering. Dan kies je toch voor elkaar, als je een relatie neemt. Ja, precies. Ja, en daarom, daarom denk ik... Eigenlijk als ik aan het daten ben met iemand... dan kan ik best met nog iemand anders ja. daten. Want dan heb je niks. Maar op het moment dat je zegt van... oké, okay, hè wij zijn vriendje en vriendinnetje. Dan, dan, ja. Ja, dan vind ik ook wel dat je, dat dat dat wel. je trouw moet blijven. Ja. Maar wat je, dat was wel interessant wat je toen net zei. Uh, toen aan het einde van mijn programma. Uh, dat het misschien ook wel in de huidige maatschappij erbij past. Of zo, dat je toch uh, ja, ja, gaan heeft zo'n negatieve lading. Ja. Maar kijk... Het gaat allemaal zo snel en het is allemaal zo uh, met, met, met Facebook en Twitter. Je wil alleen maar impulsen hebben mm -hmm. en je wil alleen maar weer nieuwe mensen leren kennen. En je wil weer op de hoogte worden gehouden van dit en van dat. En het gaat, omdat het allemaal zo snel gaat, is het niet zo heel gek om misschien nog dan ook weer een extra impuls qua uh, vrouwen. Of in het geval van vrouwen, van de mannenkant te hebben of zo. Dus ergens kan ik het wel begrijpen. Ja, nee, ja want het, het is wel weer zo, Van tegenwoordig blijf je ook... Waarschijnlijk niet meer met één iemand de rest van je leven of zo. Maar misschien kan je dat dan wel weer blijven als je er nog iemand naast hebt. Ja. Terug eventjes naar de, de, de, de, de, de, de oude tijden rond de Franse re, uh, revolutie. Daar was dat toch ook heel normaal. Dat je als rijke man nog een soort van minnares van de onderklasse hebt. Uh, nu zijn wij niet echt rijke, Kees. Nee, dat klopt. En, uh... Nee, tegenwoordig heb je ook niet meer die, die, die, die <laughs> te verschillen. Nee. Ik wil van jou weten wat je ervan vindt. Ik dacht, ik pak even een, een pakkende stelling. Uh, daten naast je relatie moet kunnen in deze tijd. Ben je het ermee eens, ben je het ermee oneens? Je kan erover bellen. 0800-1121 is helemaal gratis. Dan kan je leuk je verhaal doen bij mij. Stel nou, jij bent gewoon vreemd gegaan. En je denkt, ja, dat, dat wil ik stiekem wel vertellen. Maar ja, hè, uh, mijn man of mijn vrouw er zitten naast me te luisteren in bed. <laughs> die, die moet dat niet horen. Ja, dan moet je sowieso even weglopen uit de slaapkamer als je wil bellen, natuurlijk. Maar uh, stel je bent vreemd gegaan en je wilt vertellen, maar niet met je naam op de radio, geen probleem. Anoniem ik... mag ook? Anoniem mag ook, ja, natuurlijk. Dus ik kan zo meteen inbellen als Henk? Of zo. Ja, ja dan, dan verzinnen we het gewoon even uh, een naam. Erbij, uh, ik, ik, ik schrijf aan een lijst Henk uh, en dat soort dingetjes. Zou je net zien, Welteren Henk uh, die helemaal niet is vreemd gegaan. En dan uh, heb jij net al als andere Henk gebeld. Um, in ieder geval, of heb jij veel vrienden die, die vaak vreemd gaan? Die het de normaalste zaak van de wereld vinden? Ik wil het allemaal van je weten. 0800 1121. Ook als je er helemaal tegen bent. Uh, de stelling van vandaag is dus daten naast je relatie moet kunnen in deze tijd. En met die vraag uh, gingen wij de straat op. Nou, ja, op zich wel. Kan dat toch? Ik bedoel, ja, iedereen is nu heel erg vrij en zo... Uh, nou ja, nee, niemand vast is op zich wel saai, denk ik. Nee, ik vind het wel niet. Ja, kijk, je blijft gewoon met het meisje waar je samen bent. Als je ander meisje leuk is, maak je het er gewoon uit. Eigenlijk was ik het voor een ander meisje, dat wel. Maar ja, dan ga je ze nog niet vreemd. Geef daar geen oordeel. Oh ja, iedereen moet voor zichzelf die vraag stellen. Ja, wat, wat doe ik? Wat doe ik mijn partner aan. Hè? Dat, die vraag moet je stellen en dan vandaar het. Maar jij ja, ja, ja, je conclusies trekken. Het hoeft niet in de wet vastgelegd te worden dat het niet mag, dat lijkt me niet verstandig. Ja, Natuurlijk, ja, we leven hier in Nederland. Gewoon een uh, ja, vrij land. Ik denk dat je gewoon alles zelf mag bepalen. Als jij zin hebt om het te zinnen, ja, dan zijn de afspraken die jij in je eigen relatie hebt. Als je dat, daarop hebt ja gezegd van joh, hè, we zijn lekker open met z'n tweeën. Dan nou, vind ik zeker dat je dat moet, zou kunnen doen. Het is nu allemaal losser dan vroeger natuurlijk. Uh, de moraal is losser, maar dat wil niet zeggen dat je meteen uh, vreemd kan gaan. Nee, dat vind ik niet. Uh, nou ja, ik, ik vind als je voor een partner gaat, dan ga je ervoor. Of, of je nou 50 jaar geleden leeft of nu. Nee, nooit. Flirten mag dan misschien nog wel, maar zoenen gaat gewoon te ver. Oké, okay, nou, de meningen zijn al verdeeld, dat, ja. dat hoor je. Van, uh, als je lekker vreemd wil gaan, dan moet je dat gewoon lekker doen als je een open relatie hebt. Of flirten is eigenlijk al misschien... Uh, ah, ja, moet dat moet wel kunnen, vind al, ik ja, Dat vind hoor. ik ook wel kunnen. Ik bedoel, uh, het is ook gewoon een kwestie van vertrouwen in elkaar. Kus op de mond kan ook nog wel, vind ik. Gewoon, uh, ja, maar dan... Niet tonnen. Nee, precies. De, de, de French kiss, uh, die, die, dat vind ik ook al een beetje te ver gaan hoor. Ja, dat is... Dat is, een ach, in ieder geval, um, wat vind je ervan daten naast je relatie moet kunnen in deze tijd? Daar kan je over bellen. 0800-1121. Ben je het eens? Ben je het oneens? Het is gratis. 0800-1121. Ik wil zo direct uh, je reactie horen. Dit is uh, Douwe Bob. Leuke plaats. Well,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 Nou, uh, Bob, sweet stuff. Ah. Ik heb het over vreemd gaan hier in Startup Radio 1. Het is 11 uh, minuten over 5. En het uh, ja, SGP die vindt dus dat er een, uh, ja, een, een melding moet komen bij reclames over uh, vreemdgaan. Bijvoorbeeld van secondlove.nl. Um, uh, uh, website is dat waar je dan weer iemand anders kan vinden om mee vreemd te gaan. En, en de SGP die zegt, ja, dat vinden we eigenlijk niet kunnen. Dat is schadelijk, ook voor kinderen. Maar ja, die site heeft daardoor veel meer aanmeldingen gekregen. En daarom hebben wij de stelling daten naast je relatie moet kunnen deze in deze tijd. je relatie moet kunnen in deze tijd. En dan kan je bellen 0800 1121. Is helemaal gratis. En ik wil jouw mening wel weten over vreemdgaan. Vind je het kunnen tegenwoordig vind je het gewoon niet kunnen? Je moet gewoon trouw blijven aan iemand als je iemand je hart hebt gegeven. Um, uh, uh, ja, of ken je mensen die uh, veel vreemdgaan? Jij niet bijvoorbeeld. Of ben jij zelf een, uh, een, een vreemdganger? Nou, dat is niet erg. En als je je naam niet op de radio wilt, dan... Uh, dan verzinnen we gewoon eventjes een ander. Het mag ook gewoon anoniem. Ik wil graag van jou weten wat je ervan vindt. 0800 1121. Want je, ja, je hoort het gewoon steeds vaker. Dat er wordt vreemd gegaan. En uh, ja, het lijkt ook... Ja, ik heb het gevoel dat, uh, dat, dat, dat, dat als ik om me heen kijk... dat het vaker voorkomt. Wil Bijg, Berghuis. Die komt regelmatig in aanraking met mensen die vreemd gaan. Want zij is seksoloog. Goedemorgen Wil. Goedemorgen. Gaat uh, Nederland tegenwoordig vaker vreemd? Nou, daar geloof ik niks van. Alleen, uh, het is wat zichtbaarder uh, dan uh, dat het vroeger was. Er gebeurt nog steeds heel veel. En ik denk dat er vroeger ook heel veel gebeurde. Dus uh, daar, daar zit vast niet zoveel, uh, zoveel verschil in. Daar geloof ik niet zo in. Maar er is wel meer aandacht voor, zeg je. Ja, nou ja, het is, het is zichtbaarder. Hè? Ik bedoel, uh, uh, mensen hebben het er vaker over. Het feit dat jij me nu al uh, ondervraagt over dit onderwerp is natuurlijk al uh, uh, tekenend. Uh, het is wel mm -hmm. een thema. En uh, ja, één op de drie relaties, huwelijken, loopt stuk. En dan is toch vreemdgaan vaak wel een van de aanleidingen dat, uh, dat de relatie stopt. Dus uh, ja, er wordt wel veel vreemd gegaan. En het is tegenwoordig ook bijna niet meer verborgen te houden, denk ik. Maar, uh, ja. En, en ja. wat is de meest voorkomende reden dat mensen vreemd gaan? Ja, de, ook de, ja, de meest voorkomende zou je kunnen zeggen dat uh, uh, er toch een uh, verschil is in behoefte aan, uh, aan spanning en seksualiteit. Mm -hmm. uh, want degene die vreemd gaat, ja, die. Uh, die gaat vaak vreemd om toch die spanning en um, een beetje gemis aan seksualiteit in de relatie. Maar het is met name toch de spanning. Mm -hmm. En uh, vaker zijn dat ook weer de mannen uh, dan vrouwen. Alhoewel vrouwen ook, uh, ja, mannen gaan vreemd met vrouwen. Dus dan denk ik altijd, ja, daar moeten vrouwen ook vreemd van. Precies, daar hebben maar, twee partijen mee te maken. Ja, ja, maar het percentage mannen is toch altijd nog net iets groter. Uh, 60, 40 procent uh, is de verdeling. Dus... Uh, ja, van de vreemdgangers. Maar de, ja, dat is wel de reden dat, uh, dat mensen dat doen. Dus uh, de spanning die ze missen in hun eigen relatie uh, en de frequentie uh, die vaak te laag is. Waardoor uh, mannen in ieder geval zeggen van ja, als de gelegenheid zich voordoet dan, uh, ja, dan uh, neem ik de kans waar om het zo maar eens te zeggen. En denk je dat datingsites als uh, Second Love schadelijk zijn? Nou, nee. Uh, op zich zijn die datingsites niet schadelijk. Het is wel zo. Maar ja, dat is net als met porno, zeg ik. Dat is vaak een beetje vergelijkbaar. Want uh, door de beschikbaarheid mm -hmm. hè, van, uh, van porno... komt uh, bijvoorbeeld pornoverslaving ook veel vaker voor. Ja. Maar dat wil niet zeggen uh, dat uh, uh, zonder porno het niet voor zou komen. Dus schreemdgaan komt sowieso voor. Alleen door de, ja, het gemak. Hè? Want ja, het is natuurlijk super makkelijk zo'n site. Je schrijft je in en, en, en je kan contacten leggen. Dus en vroeger moest je toch echt heel veel moeite doen... Uh, om mensen te zoeken die ook uh, vreemd wilden gaan. Dus moest je er wat meer moeite voor doen. Maar dat het, het in de hand werkt, daar geloof ik helemaal niks van. En de SGP die wil nu geen reclames voor die sites? Want dat zou dan mensen die niet... Vreemd gaan, uh, toch aansporen om vreemd te gaan. Dat ja, uh, geloof ik niet. Nee, ja. dat, je bent het daar niet mee eens? Nee, natuurlijk niet. Als je echt niet wil vreemd gaan, dan ga je ook niet door zo'n reclame dan. Tenminste, ik zit in de auto en ik hoor zo'n reclame en ik denk, oh, nou ja. Weet je, de, als je ergens geen zin in hebt, dan, dan word je heus door reclame niet aangespoord. En zeker niet tot zoiets als vreemd gaan. Daar geloof ik helemaal niks, niks van. Je zal er misschien een beetje lacherig om doen, zo van, nou ja. ja. Dus het is een beetje omdraaien. Van, als je vreemd wil gaan, dan ga je wel vreemd. Of je nou sites hebt of niet daarvoor, dan doe je dat wel. Maar als je niet vreemd wil gaan, dan kan een site je daar echt niet toe aanzetten. Dus uh, dat zou wat al te simpel zijn. Oké, okay, en kan vreemd gaan dan positief zijn voor een relatie? En dat wisselt. Soms wel. Soms kunnen mensen even wakker geschud worden van hé, hey, ja, dit, dit willen we niet. En uh, is het een soort signaal van... hé, hey, we moeten toch onze aandacht weer eens op elkaar gaan richten. Mm -hmm. en, en, en soms is vreemdgaan ook, uh, nou ja, zeg, zou ik maar zeggen, de druppel... Hè, voor heel veel mensen, van nou ja, nou is het echt klaar. Dus ja, het, het kan op verschillende manieren uh, kan het werken... maar ik zal zeker niet zeggen dat het altijd slecht is. Um, hè, het is wel een van de redenen waarom mensen zeggen... van nou, uh, nou is het klaar met onze relatie. Mm -hmm. Maar het kan ook een hele verbindende factor zijn dat mensen daarna... Uh, uh, weer uh, naar elkaar toe groeien. Dus, uh, en in sommige relaties mag vreemd gaan ook gewoon. Hè? Als je maar trouw blijft aan elkaar, uh, mag je wel seks hebben met een ander. En dat is natuurlijk ook wat anders. Maar dat is moeilijk. Dat is lastig, maar het kan. Het ligt dus aan de relatie. Seksoloog Wil Berghuis, bedankt. Natuurlijk hebben we uh, bij BNN University ook de meningen gevraagd. Dat hoor je zo direct. Eerst eventjes... Uh... Uh, uh, naar een beller. Want uh, uh, je kan dus bellen over de stelling. Uh, vreemd gaan. Uh, over de stelling gaat over vreemd gaan. Dat uh, naast je relatie. daten naast je relatie. Moet kunnen in deze tijd. Kan je overbellen. 0800 1121. En dat uh, heeft Erik gedaan. Erik, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Even de, de, de beginvraag. Ben je wel eens vreemd gegaan? Ik ben wel eens vreemd gegaan, ja. En, uh, uh, en, en, en vind je dat. Deten naast je relatie. Uh, ja, erbij hoort. Moet kunnen? Nee, uh, dat ligt er een beetje aan. Uh, dat is een andere, andere factor, maar ik vind... Uh, ik, denk dat, ik denk dat mee te maken, als je zegt, maar je moet elkaar eerst vertrouwen. Mm -hmm. uh, want je hebt tegenwoordig van die swingersparties, weet je wel. Ja. Dat is een beetje maar maatschappelijk geaccepteerd, zeg maar. Maar dan, dan moet je wel een vertrouwensbasis hebben. Want ik, als ik verliefd ben met iemand, zou ik het niet kunnen hebben. Als, als ik die handen ben, dan zie ik en handen. En, en was, had jij een vertrouwensbasis toen je vreemd ging? Of was het gewoon, was je niet verliefd op haar en je dacht, ik doe er gewoon niemand aan. Nee, ik ben, ik, ben, ik ben best verliefd op een ander. Dus dat is... Oh, oké. Okay. Dus, uh, dus, en, dus uh, die relatie heeft daardoor ook... Heb je het er verteld eigenlijk? Ja, ja, ja. ja. Ik, heb het, ik heb het er zeker verteld. Ja, ik bedoel, ik kan het... Ik kan het. Ja, het was nog er veel erg, ik zou gaan trouwen met die vrouw. Maar ja, ik was verliefd op een ander. Dus, uh... Oh, dat is, ja, dat is naar. Dus, uh, en, en ben je ja, nu uiteindelijk... Ja. Ben je ook geëindigd met die ene uh, dan uh, waar je verliefd op was? Nee, nee, daar ben ik mee verder gegaan. Oh ja, nee, precies. Dus daar, heb, daar heb je nu nog steeds mee. Uh, nee, dat is ook wel. Oh, Oké, okay, ja. okay, dat is. Uh, nee. uh, maar, wat... maar, het, maar het is ja, net wat ik zeg je hebt, je hebt van die swingersparties tegenwoordig. En het is, uh, ja, ik denk dat het een hele hoop met vertrouwen te maken heeft. Wat, wat die seksorlogen net ook al zei. Het verstand van sommige mensen is het een impuls. Als je elkaar maar blijft vertrouwen en, uh, en dat soort dingen. Maar wat, wat, is, wat ik ook wel eens heb gehoord: je hebt zelfs bureaus die bieden je een alibi aan. Ja. Een, een nee, alibi vanaf. dat je dan kan zeggen tegen je man of je vrouw. Uh, van. Uh, als je bent vreemd gegaan? Ik ben, ik, ik ben, nee, nee, nee. Ja, als je bent vreemd gegaan. dan, dan, dan geven we jou een alibi. dan zeggen ze van. nee, nee ik ben daar en daar geweest. dan kunnen ze dat helemaal. En wat voor dingen zijn dat dan? Nou, stel, stel dat je zegt van. nee, ik ben niet vreemd ik ben in een hotel geweest. dan regelt het bureau die regelt gewoon. Dat, dat, je, dat, je, dat jouw naam daar geregistreerd staat en zo. en dat soort dingen. Daar heb ik wel eens over gehoord. Heb je er wel eens gebruik van gemaakt? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat is het. Zal, het zou. Toen ik net het onderwerp hoorde, moest ik daar gelijk aan denken, want ik heb er wel eens over gehoord. Dat er van die bureaus zijn die verschaffen jou dan een alibi, zeg maar. Dat, dus als jouw verhaal of je man jou niet is vertrouwd en je zegt van nee, ik was daar en daar en daar. dan kunnen ze dat helemaal na gaan bellen, eventueel, weet je wel. Dan staat jouw naam geregistreerd. Dat nee, nee, die, die was hier en die was alleen. En bla bla bla bla. bla. Oké, okay, wat, wat, uh, wat opvallend. Uh, dankjewel voor het uh, bellen, Erik. Uh, uh, ja. Een en, alibi-bureau, dat, uh, dat komt er ook nog bij, hè? Dank uh, je ja, die... ja, vertel. Oké, okay, dank... ja, nee, die die, wat, ik, wat ik weet, die zijn dus inderdaad. Maar uh, ja, fijne, fijne avond. Ik ben benieuwd wat andere mensen ervan vinden. Ja, ik ook. Uh, uh, en dankjewel En uh, lekker blijven luisteren. Wil jij net zoals Erik eventjes inbellen? 0800 1121, dat kan, het is gratis. En uh, daten naast je relatie moet kunnen in deze tijd. Dat is de stelling. Ik wil jouw mening uh, daarover uh, horen. En dat heb ik dus ook eventjes aan de verslaggevers van BNN University gevraagd, die dit programma maken. Uh, in de trein uh, hier naartoe, wat vinden zij uh, van dat daten naast je relatie? Kedenk,edenk,edenk,edenk,edenk. Oeh. BNN University. Ontspoort. Deze naast je relatie. Ja, ik vind eigenlijk dat dat wel moet kunnen. Want je kan het natuurlijk heel leuk hebben met je huidige relatie. Maar als je met anderen afspreekt, kan je er misschien juist wel achter komen dat het met iemand anders leuker is. En ja, je wilt toch het, het beste uit je relatie halen. En als dat blijkt dat, dat, dat het met iemand anders leuker is, ja dan is het toch een goede manier om daarachter te komen, toch? Maar dan ben je dus eigenlijk met iemand... totdat je iemand nog leukers tegenkomt. Dat is toch niet echt een goede goede instelling. Nee, ik vind het een inderdaad, ja, je moet dan op zoek gaan naar iemand anders als het uit is met degene waar je mee bent. Dus ik vind het een beetje... Ja, en als je, als je op zoek gaat naar iemand anders, dan is het dus al niet goed in je huidige relatie. Ja, maar het is, niet, het is niet per se op zoek gaan naar iets beters, maar ja, het kan altijd beter. Dus waarom zou je dan niet uh, proberen of er toch nog iets beters uit te halen is? En soms heb je toch ook een beetje dat je, dat je niet meer zeker weet of je het daadwerkelijk nog leuk hebt. Dan moet je weer eventjes bij iemand anders zijn uh, om weer te checken of dat gevoel nog steeds zo is wat je in het begin had, of je nog steeds verliefd bent of, of misschien niet meer, maar dat je het nog steeds heel leuk hebt met diegene. Maar Judith, hoe zou jij het dan vinden als jouw vriend dat zei tegen jou van ja, ja ik weet niet, ik ga vanavond even daten met een andere chick, want uh, ik vind je verder wel leuk hoor, maar ja, misschien vind ik wel iemand die ik nog leuker vind, hoe zou jij, hoe zou jij dat vinden dan? Ik denk eigenlijk, uh, dat klinkt misschien heel hypocriet, maar stel dat hij alleen zou daten en weet, als, dan weet ik dat hij verder niks anders doet, dan zou, hoef ik het niet eens te weten. Ja, maar het gaat toch om de intentie van deze. Dan zoek je toch eigenlijk iemand anders. Dat is toch niet oké okay als je al iemand hebt? Maar weet je, uh, je hoeft het toch niet tegen diegene te zeggen. Het is gewoon voor jezelf. En het is misschien juist ook wel goed voor je relatie om met andere mensen in aanraking te komen. Want als je er dan achterkomt dat die mensen waar je mee date, dat het toch minder leuk is dan met je eigen relatie die je al hebt. Dan is het misschien juist goed voor je relatie. Want dan kom je erachter, kijk, dit is wat ik wil. Die relatie is goed. En ja, misschien heb je soms die bevestiging gewoon nodig. Maar dan zou ik het geen daten noemen. Dan zou ik gewoon zeggen, hé, hey, ik... Uh, ik... Ik spreek gewoon met mensen af, zeg maar. Maar je hoeft toch niet eens, eens slecht in je eigen relatie te staan... om het een keer leuk te vinden, om, om, om ook aandacht van anderen te krijgen. Ik zit zelf in een vrij lange relatie van drie jaar. En het is niet dat ik het niet leuk vind. Want ik vind het nog elke dag fantastisch. Even a, ah, zeg allemaal. Maar ja, nou, wat lief. Maar ik heb ook wel nog steeds soms gewoon de behoefte... om even te voelen, ja, ik, ik, ik uh, doe nog steeds mee of zo in... Uh, ja, leg, nog, leg nog lekker in de markt. Ja, maar je, ja, je hoeft toch helemaal niet meer mee te doen? Je bent toch allemaal al Je hebt toch gewoon niets vind... leven gevonden? ja, maar, maar iedereen vindt het toch leuk om aandacht te krijgen? En, ja, maar... en weet je, monogamie bestaat gewoon niet in, in deze wereld. Het is gewoon iets dierlijks, iets menselijks. al oh, controversieel. Gewoon... Nee, maar ik denk dat, dat iedereen verlangt naar meer. Ja, oké, okay, maar dan moet je niet een relatie hebben met iemand... en dan moet je niet aan elkaar beloven, oké, okay, wij gaan alleen met elkaar... Nee, als je het belooft moet je het niet doen, maar ik vind dat het moet kunnen. Ze vindt dat het moet kunnen. Ik heb het net eventjes aan mijn technicus René gevraagd. Die is uh, ook nog nooit vreemd gegaan. Een trouwe man is het. Uh, dus uh, veel, veel trouwe mannen in de studio uh, uh, vanavond. We hebben het over daten naast de relatie moet kunnen in deze tijd. Dat is de stelling. Daar kan je over bellen. 0800-1121 is gratis. Ken jij mensen die vreemd gaan? Ben jij zelf wel eens vreemd gegaan? Of uh, helemaal trouw? Ik wil gewoon weten wat je ervan vindt. Vreemdgaan-site Second Love heeft inmiddels bijna 410.000 profielen. Uh, het is een uh, grote dating-site voor mensen die eigenlijk uh, ja, niet, niet mogen daten uh, naast hun uh, relatie. Dat je, dat je dan even iemand gaat zoeken die net zo als jou getrouwd is... of een relatie heeft om daarmee vreemd te gaan. Esmee vraagt zich af wat er nou zo leuk aan is. En daarom gaat ze zelf op date om erachter te komen. De naam Boudewijn is gefingeerd En zijn stem is vervormd om te voorkomen dat hij herkend wordt. Ik ben aan het chatten op secondlove.nl. En ik ga afspreken met Boudewijn. Want hij zit ook op die site en hij wil wel met mij daten. Hoi Boudewijn, met SME van Second Love spreek je. Hoi. Hey. Hey. Uh, waar zullen we afspreken en wanneer? Uh, ik denk dat het handigste is uh, in Amsterdam. Uh, we kunnen vanavond nog niet afspreken op het plein. Oké, okay, dan zie ik je vanavond om uh, 8 uur. Ja, goed. 8 uh, uur is prima, ja. Oké, okay, tot straks. Dag. Doei. Ik ben 29 jaar. Uh, ik heb ongeveer vier jaar relatie nu. Uh, maar ik spreek af en toe af uh, met, uh, met vrouwen uh, via de website uh, Second Love. Dit is de plek waar jij best wel vaak afspreekt met vrouwen die je ontmoet via Second Love. Maar ben je dan niet bang dat je betrapt wordt? Nou ja, nee. Ik bedoel, daar moet je natuurlijk gewoon wel voorzichtig in zijn. En, uh, tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Dus uh, uh, laten we hopen dat het ook niet gebeurt. Wat is de reden dat je vreemd gaat? Wat mis je in je eigen relatie? Nou ja, ik heb uh, in de eerste plaats om te zeggen een ontzettend leuke vriendin. We zijn nu al vier jaar samen. Uh, alleen, ja, sinds, wat is het? Ik denk acht maanden is er echt een soort van sleur in onze relatie ontstaan... waar, ik gewoon, ja, waar we gewoon niet meer uitkomen. En uh, door met andere vrouwen af te spreken... Uh, ja, voel ik die spanning weer wat ik eerst ook met mijn vrouw had. Voel je je niet schuldig tegenover je vriendin? Ja, ik voel me wel schuldig. Maar het vreemde voor mij is, is dat ik er ook weer een soort energie uit haal. En een soort waardering voor mijn vriendin. Omdat ik weer een soort andere beleving bij iemand anders heb gehad. De vrouw waar ik mee afsprek, ben ik, nou, ik ben niet op zoek naar een nieuwe relatie. Ik ben gewoon op zoek naar een, een leuke avond. Dus je het eigenlijk alleen voor de seks? ja. Deels, maar het is ook gewoon een gezelligheid. Nou ja, wij zijn nu een soort van update. Ik ga vanavond niet met je mee naar huis, want ja, ik ben niet van het vreemd gaan. Maar uh, ja, we kunnen natuurlijk wel even een drankje doen, dus uh, proost. Cheers. lekker uh, plaat uh, is dat uh, uh, zeg, van um, uh, uh, While You See The Chance, van Steve Winwood is dat uit 1981. Ik heb het over vreemd gaan hier in Start op Radio 1. Het is uh, 1 minuut over half zes. En uh, uh, de stelling van vandaag is... Naast je relatie moet kunnen in deze tijd. Daarover kan je bellen. 0800-1121. Ken jij mensen die vreemd gaan? Ben jij zelf wel eens vreemd gegaan? Of ga jij echt niet vreemd? Ik wil gewoon weten wat je ervan vindt. Naast je relatie moet kunnen in deze tijd. 0800-1121. Martijn heeft ook gebeld. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vind jij uh, van de stelling? Nou, ik, ik vind de stelling eigenlijk totaal niet ter zake doen. Oké, okay, en waarom niet? Nou, ja, de mensen rommelen maar wat aan. En dat is allemaal prima. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Ik vraag me af waar zo'n partijtje als de SGP zich eigenlijk mee bemoeit. Ja, want de SGP die zegt dus... Uh, ik vind dat er een waarschuwing moet komen... achter reclames voor sites, uh, want dat is schadelijk voor het gezin. Ja, dat is natuurlijk weer typisch... Uh, met, ja, christenen, hè, die willen graag dingen verbieden. En uh, zich overal mee bemoeien. Het is een heel klein uh, partijtje en uh, die proberen dan weer wat. Maar daar gaat het helemaal niet over. Want mensen doen maar wat en dat moet allemaal gewoon uh, kunnen. En, dat, en dan gaat zo'n partijtje daar weer moeilijk over doen, zelfs over van alles en nog wat. Dus, maar eigenlijk ben je het dan wel een beetje eens met de stelling van, je vindt wel dat, als, uh, dat, dat wat mensen doen moet wel kunnen. Dus dat het er, dat ja, een soort van vreemdgaan er wel een beetje bij hoort deze tijd. Ja, ja, maar ja, deze tijd, dat is van alle tijden, joh, wat ik zeg. De mensen rommelen wat aan, dat, dat is van alle mm -hmm. tijden. En nu heb je, heb je natuurlijk internet en dingen en zo waardoor dat het allemaal wat makkelijker gaat. Maar dat is natuurlijk, de, de, de, de, de, de, de, de mensen al joh, gaan. Mm -hmm. en, en heb jij wel eens uh, aangerommeld? Nee, maar dat, dat, dat, dat hoort niet zelf bij je maar leven ofzo. Dat, dat, uh, dat is, ja, maar, maar wat ik zeg, dat, dat is niet waar het over gaat. Het gaat erover dat zo'n christelijk partijtje weer iets wil verbieden... of zich met dingen bemoeit wat ze totaal niet aangaan. Laat de mensen. Oké, okay, gewoon mensen hun ding laten doen, dat zeg jij eigenlijk. En of ze, nou, uh, uh, of, uh, of ze nou vreemd gaan of niet, dat, uh, daar, daar gaat het niet over. Iedereen zijn eigen keus. Precies. Precies. Lijkt me ja. hartstikke duidelijk, Martijn. Dankjewel voor het bellen. Ja. Graag gedaan. En uh, ja, goedemorgen. jij ook. Doei, doei. We hebben het natuurlijk ook eventjes uh, op straat gevraagd. Um, ja, vind jij het kunnen daten naast je relatie? Hoort dat bij deze tijd of niet? Nee, even de straat op. Dat vind ik niet. Je hoort het sowieso niet te doen eigenlijk. Je bent met iemand en uh, daar beloof je aan dat je maar alleen maar met die bent. Dus ja, vind ik gewoon niet kunnen. Ja, ik denk het wel, want het is nu eigenlijk wel bij één van de normaalste zaken die er nu speelt met uh, relaties. Nee, vind ik niet. Ik vind dat je gewoon trouw blijft aan elkaar. Je gaat het aan samen en moet je gewoon niet vreemd gaan. Ik uh, vind gewoon dat als je een vriendin hebt, dat je daarbij moet uh, blijven. En als je problemen met je vriendin hebt, dat je dan gewoon aangeeft. Dan heeft het wel uh, naar een andere partner gegaan. Afhankelijk van de situatie, als het echt vreemd vreemdgaan is niet. Maar als uh, je partner het ermee eens is. Je hebt ook van die mensen die zo loco zijn, weet je. Dat, <laughs> dan vind ik dat het gewoon moet kunnen. Nee. Als je echt iemand heel erg leuk vindt, dan zou je... Je het gewoon trouw blijven aan diegene. Of je maakt het uit en dan ga je met iemand anders. Als je nog vast een vriendin hebt... Moet je gewoon bij een vaste meisje blijven en geen andere rare dingen gaan doen. Anders neem geen vriendin. Ja, vind ik wel eigenlijk gewoon. Ja, ik vind dat je die vrijheid moet hebben, toch? En uh, ja, als je persoon met waar je mee een uh, relatie hebt dat het er niet mee eens is. Ja, kut voor die persoon. Dan moet je gewoon iemand anders zoeken. <tus> Van de pers Higher Than The Sun van Keen. In uh, oktober uitgekomen. En het is natuurlijk maar begin oktober. Dus uh, hè, uh, je hoort hem uh, hier uh, lekker als uh, eerste. Start Kees Dorenstein. Of dat hoop ik in ieder geval. Uh, zo direct in start gaat Roel spioneren bij zijn buren. En daar heeft hij allemaal James Bond apparatuur voor uh, aangeschaft. En uh, hoe overleef je als astronaut in de ruimte als je bent losgeraakt van je ruimtestation? Op die vraag uh, krijg je zo direct ook uh, je antwoord uh, of, uh, of mijn antwoord. Eerst de trending topics op Twitter. Zo is er Go Ahead Eagles NEC trending topic. De wedstrijd eindigde in een 4-3. Go Ahead Eagles stond in de rust met 3-0 voor. In die bizarre wedstrijd wonnen ze uiteindelijk door net aan het einde nog eventjes... het werd 3-3 die 4-3 daarin te tikken. Hashtag Maasvlakte is ook populair. Er wordt veel gepraat over de Maasvlakte in Rotterdam. In een container is 50 kilo cocaïne ontdekt. En de cocaïne heeft een straatwaarde van 2 miljoen euro. Dan eventjes uh, naar uh, de geschiedenis, of even de geschiedenisboeken in. En uh, uh, daar speelt uh, deze serie een belangrijke rol vandaag. Mijn naam is De Kok, met in K En dit is mijn collega Fledder, Recherche. Ja, jij zal het wel herkennen als, als uh, fan, misschien... De politieserie serie Baantje werd op 6 oktober 1995 voor het eerst uitgezonden. Twaalf seizoenen lang konden we iedere vrijdagavond moorden oplossen... met de kok, met COCK en Fladder. Op 6 oktober 1955 kon er voor het eerst in, uh, rondgereden worden. Denk je, waarin dan? Uh, nou, in uh, de Citroën DS. Die werd in Parijs gepresenteerd en bij veel mensen staat die bekend als... De en de eerste geluidsfilm die is vandaag in 1927 uitgekomen. De Jazz Singer heette die. En um, het was een uh, succesvolle film waarin wordt uh, uh, gesproken. En, het draait, uh, ja, en, uh, en die heeft gedraaid in de Amerikaanse bioscopen. En dat klinkt nou, dus zo. Ik ga het zoals ik wil als ik op de met the video. I'm gonna sing it jazzy Now, get this. Blue sky. Right. Smiling at me. Ja, we hebben hem echt van, uh, uit de, van de oude geluidsbanden moeten trekken. Dat hoorde hij ook wel. Maar leuk, uh, leukie. Dan even naar de verjaardagen van vandaag. Quinty Trustful die drinkt graag koffie in koffietijd op RTL 4. En vandaag mag daar een gebakje bij, want de presentatrice is 42 jaar geworden. Klaas van Kruistum, radiocollega van de EO, viert vandaag zijn 37ste verjaardag. 37, en dat ziet er nog zo jong uit, zeg. En de royaltydeskundige Mark van der Linden is vandaag 44 jaar geworden. Dan even naar het weer... Ja, het is een beetje, een beetje droog eigenlijk vooral. Ik zie wat buitjes rondhangen in Luxemburg. Maar die komen voorlopig niet naar Nederland. Er zal misschien een enkel spatje vallen in Brabant en in Limburg. Maar voor de rest blijft het droog. Vandaag dan door naar de, de gluren bij de Burendag. Dat is aankomende dinsdag. En dat is dan niet stiekem kijken in de slaapkamer van je buurvrouw. Want het heeft te maken met basisschoolkinderen die bejaarden gaan helpen. Maar als je nou echt gaat gluren bij de buren, wat kun je dan te weten komen? Roel is bij Romano van spaaienwebshop.nl langs gegaan... voor wat tips en spionageapparatuur. Zorg dat je niet gezien wordt, dat is punt 1... Uh, en daarnaast uh, zorg dat je de zaak goed voorbereidt, zodat je dus ook echt goed onderzoek kan doen. In principe is alles mogelijk. Uh, wij verkopen de apparatuur waarmee je kan zien, horen, kijken wat iemand doet. Dus eigenlijk alles. Op het moment dat jij uh, spullen gaat plaatsen bij iemand, uh, zo'n persoon geeft daar niet zomaar toestemming voor. Uh, daar hangen gewoon juridische aspecten aan. De beste tip die ik dus mee kreeg net is dat ik vooral niet gezien moet worden en goede voorbereiding heb. Nu heb ik wel goede voorbereiding, want verderop in deze straat zie ik de auto al staan. Die ik straks ga, ga trekken met het zwarte kastje. Een soort kaartdoosje die ik hier bij me heb. Die kan ik straks onder plakken met magneetjes. Alleen het uh, gedeelte niet gezien worden is wat moeilijk. Want ik loop hier dus met een rode BNN-plofkap. Door een straat, het is gewoon overdag. Dus loop hier ook gewoon kinderen rond. Dus je zit me allemaal heel gek aan te kijken. En nu heb ik in films gezien hoe je dit moet doen. Dan moet je namelijk doen alsof je je fezes gaat strikken. Ik ben nu bij die auto. Dus... Zo. En dan moet ik de as zien te vinden van de auto. Want ik ben niet technisch. Zo. Daar. En dan ga ik nu gewoon verder lopen alsof er niks aan de hand is. En dan kan ik straks thuis kijken waar, die, uh, waar de auto allemaal heen rijdt. Ik heb de route net even uitgeprint. En ik heb een auto geregeld om precies diezelfde route ook te gaan rijden. En als het goed is kom ik er dan achter wat diegene net heeft uitgesproken. Die persoon is hier rechtsaf gegaan. En dan hier gelijk links. En dan zijn we bij de Albert Heijn. Ja, echt 007 is dit... Ook weer niet, hè. Maar ik weet nu wel waar die persoon heen is gegaan. En ik heb ook nog uh, een gadget voor straks om door de muur heen te luisteren. Dat is een soort stethoscoop die, waar die dokters normaal gesproken gebruiken... om naar je hart te luisteren. Maar deze kan dus door de muur heen. Tenminste, dat werd me verteld. Ja, ik heb je al wat eetgekomen voor vanavond of niet? Ja, ik heb macaroni ja, die wordt het meer schrouw. Ja, dat is natuurlijk wel. En dan morgen even met de PNR naar het bedrijfsmuseum. Dat lijkt ook anders. Ja, toen kan je toch nergens kwijt daar... Als je dan toch besluit om te gaan gluren bij de buren, kun je in principe alles te weten komen. Waar het niet dat het eigenlijk gewoon illegaal is en ook niet echt interessant. Nou ja, dan hoor je inderdaad dus dat, uh, dat de buurman de wortels gaat schrapen... en dat ze daarna naar het Rijksmuseum gaan. Ja, het zijn uh, hè, net, uh, net normale mensen, zoals, zoals jij en ik, hè, vaak je, je buren. Dus dat is inderdaad uh, uh, misschien niet zo interessant. Maar uh, bij uh, wie zou je nou wel eens een keer willen gluren? Dat uh, hebben we eventjes uh, gevraagd uh, op straat. Nou, dan ga ik toch wel voor Johnny Depp. <laughs> ik weet niet. Ik vind het een heel interessante man. Hij blijft uh, heel normaal en wel hij is zo beroemd hij is gewoon ja, een normale man zeg maar hij is gewoon heel nuchter. dan zou ik eigenlijk wel bij Peter Tettero een dagje mee willen lopen, maar dan ook echt als hij bezig is met het maken van de documentaire, omdat voor mij is dat heel interessant. Caries van Houten, een mooie vrouw. Nou ik heb even over nagedacht, maar het schijnt dat burgemeester Pieter Broertjes hier ook in Hilversum een speciaal een woning heeft. Hij woont dus ergens, hij komt ergens anders vanavond, volgens mij Bussen. Maar hij heeft hier in, in Hilversum heeft hij een uh, appartement. Uh, Willem-Alexander en, en Maxima. Dat ik me altijd afvragen hoe het daar zich afspeelt uh, achter de schermen. Ik ben nogal into voetbal. Dus ik zou wel een dagje met Arjen Robben mee willen lopen. Ja, ik zou wel te weten willen komen bij uh, een goede geluidtechnicus. Want ik ben nu op weg naar school. En ik dacht van, uh, ja, dat, dat wil ik worden. Dus daar zou ik wel eens bij willen spieken. Ik kan nu op niemand komen op dit moment. Ik denk dat dat bij Harry Styles of Liam Payne zou zijn. One direction. Nou, ik denk dat het... Ondanks dat ze vrij jong zijn, denk ik wel dat het wijze jongens zijn. Dus dat er wel een aantal wijze levenslessen in zitten. beginning to know her. Let it go. I'll be there when you call. And whenever I fall, Kende jij ze? De broertjes Neil en Tim Finn. En dan denk jij natuurlijk, ja, oh, is dat niet Crowded House? Fall at Your Feet hoorde je uit 1991 van hun album Woodface. Was ook nog eens een succesvol album, dus hè, gezellig. Op Radio 1 hier bij Start gedraaid. Start, Kees Dorrestein. Precies. De film Gravity is deze week uitgekomen. En in die film spelen Sandra Bullock en George Clooney astronauten... die door een explosie losgeraakt zijn van hun ruimtestation. Ze drijven dus gewoon de ruimte in. Het is niet een hele prettige situatie. En dan is de vraag, hoe kan je daar overleven? Hans van der Landen is ruimtevaart-expert bij SpaceXpo. Goedemorgen, Hans. Hans, goedemorgen. Hans van der Landen. Ja, goedemorgen. Hallo, uh, daar, uh, ik, ik hoor die eventjes niet... Uh, um, uh, Oké, okay, uh, dan is de eerste vraag natuurlijk. Zou jij graag met Sandra Bullock willen vastzitten in de ruimte? <laughs> dat lijkt me niet verkeerd, hè? Nee, dat, uh, dat, dat, dat, dat lijkt wel prima. Ja, ik, ik denk dat we de menig het wel leuk zou vinden. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat geloof ik. En dan mag George Clooney het weer doen natuurlijk. Ja, lekker, lekker is dat. Ja. Um, en uh, alle kruipers of zo. Ja, dat, of andere Kuipers. Uh, ja, dat, ja. Um, want jij hebt natuurlijk jij hebt nog niet in de ruimte gezeten. Um, maar uh, dan is de vraag natuurlijk wel... Er is een explosie in de ruimte. Um, zij drijven weg in de film. Uh, dat lijkt me overleven heel lastig. Ja, ja dat uh, wordt uh, zeer problematisch. Kijk, als ze naar de ruimte toe gaan... dan uh, zitten ze in principe vast met een kabeltje... Mm -hmm. aan het ruimtestation. Ja. Uh, als je dus een ruimteboring gaat maken. En uh, ja, op het moment dat dat dus uh, breekt en je dus wegzweeft, dan uh, heb je gelukkig nog je rugzak. Ja. Er zit een uh, jetpack zitten daarin en met die uh, kleine stuurketjes kan je dus weer terugzweven. En uh, je kan tot uh, anderhalve kilometer ongeveer wegzweven van je ruimtes. Oké, dus als je in ieder geval binnen anderhalf kilometer komt, kan je altijd nog in een noodsituatie lekker met je jetpack terugkomen. Is het wel eens gebeurd dat door een explosie of door een andere manier dat de astronauten hun kabel, ja, dat die niet heeft gefunctioneerd of is afgebroken en dat ze zijn weggedreven de ruimte in? Nou, ik heb twee voorbeelden. Het is in het verleden bij de een keer gebeurd. Dat er een tweemanscapsule boven in de ruimte was. En uh, dat beide astronauten in zo'n uh, astronautenpak zat, zo'n drukpak. Mm -hmm. En dat uh, de beide luiken open gingen. En dat dus een van de astronauten uh, een ruimtewallen moest maken. Vastzittend aan het uh, oh ja. ruimtestation. Of aan het ruimteschip. Mm -hmm. En uh, de commandant van de vlucht die zou aan boord blijven. Die gaat uh, uit, het, uh, uit de luik hangen. En die verliest de evenwicht. En die zit niet vast aan het ruimteschip. Mm -hmm. En uh, die is dus echt maar vrij rood en wegzwevend van het ruimteschip geweest. En uh, toen heeft de andere astronaut, die dus nog vast zat aan het ruimteschip, die heeft hem weer naar binnen toe kunnen trekken. Net op het laatste moment. Dus die man heeft verschrikkelijk veel geluk gehad. Ja, die dat is echt zijn leven uh, heeft, hij, oh. heeft hij gered. Ja, um. Klopt, die nog geen Jetpack bij heeft. Ja. En dat uh, de Amerikanen. Mm -hmm. Die hebben met space shuttle-experimenten uitgevoerd. om de satelliet te bergen. En om dat uh, mogelijk te maken hadden ze ook een uh, soort ruimtebron uh, uh, ontwikkeld. Mm -hmm. Een heel grotere jetpack. En daarmee kon je tot tien kilometer wegzweven van uh, het ruimteschip. En dat heeft dus uh, met name Bruce McKenthus uh, gedaan. Oké, okay, die, maar die zijn eigenlijk ook gewoon weer met uh, die jetpack uh, teruggekomen. Ja, die zijn weer teruggekomen. Dus dit is, dit is er is nog nooit iemand gestorven doordat hij losraakte? Want dat is het eigenlijk wel. Hè? Als je niet meer terug kan, dan, uh, dan ben je eigenlijk ten dode opgeschreven. Ja, ja. Je ja, uh, uh, verdwijnt gewoon het uh, eeuwige heelal. Hè, zullen we zeggen. En uh, ja, het is gewoon een hele, een hele problematische situatie. Uh, en als er dan nog een lek ontstaat in je ruimtespak. Uh, maar dan ben je binnen uh, uh, nou ja, een minimale tijd. Dus, uh, binnen een seconde ben je gewoon weg door het drukverlies. Ja, je dus, je dus dan. dan, dan... Ja, dat is, dat is dan dodelijk. En, en maar eventjes, uh, sowieso het leven in de ruimte, dat is, uh, ja, dat is lastig. Daar moet je ook wel goed uh, getraind voor zijn, ook als je in het ruimtestation zit. Nog even uh, een kleine, uh, hele korte beschrijving van hoe je nou uh, goed moet overle overleven in de ruimte, in zo'n ruimteschip. Waar moet je op let? Nou ja, je moet zorgen dat je druk in het ruimteschip uh, hebt. Je moet uh, zorgen dat je zuurstof en eten natuurlijk aan boord hebt. En uh, ja, dat zijn uh, er nog zoveel effecten op je lichaam. Uh, dat we de denken dat een mens ongeveer een uh, jaartje kan uithouden boven in de ruimte. Er is wel een keer een rust geweest die anderhalf jaar boven is geweest. Maar uh, ja, die man is met uh, zoveel problemen toch weer gekomen, Dat dat niet erg gezond is. Dus voor een jaar terugkomen uh, en vooral niet losraken. Hans uh, van der Landen uh, van uh, Space Expo, dankjewel. Graag gedaan. Als je ooit in de ruimte uh, belandt... dan zul je in ieder geval een hoop uh, vallende sterren zien. Ook als het gewoon donker is hier op aarde, hoor. Voor, voor wie niet uh, de, de, het, het privilege heeft om daar naartoe te gaan. En dan vraag ik me af, wat zou je wensen? Dus uh, eventjes gevraagd op straat. Een verbeterde wereld? Ja, als je zoveel ellende ziet... dan wens je toch het beste voor iedereen. En alle geluk voor iedereen, toch? Dat ik... Uh niet geraakt zou worden. Dat ik gezond en gelukkig oud mag worden, dus dat ik uh, niet dement word en de mensen niet meer mee herken, zeg maar, maar dat ik ook echt vitaal en ja, goed oud blijf. Dus. Uh, een miljoen. Nou, geld maakt gelukkig, denk ik. Een mooi huis kopen, een mooie auto en uh, verder rest goed investeren, denk ik. Nou, morgen winnen met hockey. Daar hebben we al een keer van verloren, maar daar moeten we niet van winnen. Maar dat gaan we toch verliezen. Maar Als het, als het kon, dan zou, zou ik winnen. Dat ik heel lang met haar blijf. En zij is Karin. En dat is mijn vriendin. Nou, ik heb ook nog twee dochters. Ik wil dat, dat zij het goed krijgen in hun leven. Dat mijn vriendje en ik nog heel lang bij elkaar blijven. <laughs> dat wens ik namelijk altijd als ik een vallende ster zie. Nou, dat er geen meteoro achteraan komt. Nou, het zou wel lastig zijn, ja, denk ik, ja. Nou, nee, geen angst. Maar uh, dat na geluk ook pech kan komen. Bastion. Precies. Lekkere plaat uh, is dat uit 2011. Zij willen dat uh, de wereld stopt. Ik uh, wil dat hij gewoon vooral doorgaat. Want wij uh, gaan uh, lekker met start op Radio 1 door tot 7 uur. Zo direct bijvoorbeeld. Met misschien wel de nieuwe trainer van AZ. Die hebben wij gewoon in onze gelederen. Hoe dat zit, uh, dat, uh, dat hoor je straks. En we kijken eventjes naar het WK turnen. Want Epke, die moet toch wel goud gaan pakken vandaag. Wil ik even mee met Edwin Cornelissen. Eerst nu het NOS Journaal met Marjan Koekoek. Daarna tot 7 uur lekker door blijven luisteren. Start op Radio 1.